Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie jaar cel voor een van de overvallers van Fred van Leer. Vorig jaar werd de stilist en presentator in zijn huis in Rotterdam... ...door twee mannen overvallen die zich hadden verkleed als postenelbezorgers ...en werd door ze bedreigd met een vuurwapen. Na een worsteling vertrokken de overvallers zonder buit. En een van hen, een man van 23 uit Amsterdam... ...ontkent dat hij iets met de overval te maken heeft... ...maar volgens justitie is er genoeg bewijs tegen hem. De andere overvaller loopt nog steeds vrij rond... We hebben weer nieuwe informateurs. Politiek verslaggever Wilma Borgman heeft het laatste nieuws. Onze fameuze Haagse bronnen die hebben inmiddels bevestigd... dat Johan Remkes ook de volgende fase van de kabinetsformatie gaat begeleiden als informateur. Hij krijgt wel uh, een uh, gesprekspartner, om het zo maar te zeggen... want hij wordt bijgestaan door demissionair minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees. De twee moeten kijken of er een meerderheidskabinet kan komen van VVD, D66, CDA en ChristenUnie... De Tweede Kamer debatteert vanmiddag en vanavond over de formatie. En vandaag is een raket vertrokken naar het internationale ruimtestation ISS... met bijzondere passagiers aan boord, een regisseur en een actrice uit Rusland... Zij gaan de eerste speelfilm in de ruimte opnemen, is het idee. Deze filmkenner die weet al dat het een thriller wordt. Zij speelt een chirurg die in de ruimte een astronaut moet opereren... omdat hij te ziek is om weer terug naar de aarde te kunnen. Dat is eigenlijk alles dat we, dat we weten van het plot tot nu toe. De uitdaging, heet hij vertaald in het Nederlands. En voor de Russen was het ook een uitdaging om eerder te zijn dan de Amerikanen. NASA die wilde ook mensen sturen. Dus Tom Cruise, niemand minder dan Tom Cruise vertrekte later...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 In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A4. Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Knopenburgerveen 5 à 10 minuten vertraging. En een kwartier op de A10 Zuid, de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam over Amsterdam knopen de Nieuwe Meer 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Uit de jaren tachtig, Jordan Rotsworts en de Cutly Toy. Welkom terug, even na drie uur op de zondagmiddag, een regenachtige zondagmiddag. Maar Albert-Jan heeft ons zon beloofd. Dus ja, uh... niet, niet alleen ik, maar ook de landelijke nieuwsuitzending net. Oké, okay, oké. Okay. Dus het, ik, Westen... van, van, vanmiddag nog, hè, zeg je? Ja, ja. ja, vanmiddag nog een zon. Nou ja, zo ziet het er nog niet naar uit, maar nee. uh, gelukkig kan het altijd nog komen natuurlijk. Goed twee uur, Albert-Jan. Ja, nee, we, we hebben uh, eigenlijk, uh, te veel items om dit allemaal uh, in het tweede uur te proppen. Maar uh, we hebben even een, een lijstje gemaakt. Allereerst uh, gaan we over een tweetal platen uh, naar Zandervoorde. Want uh, de contracten van de huurders van uh, deze Zandvoordse camping... die worden plotseling uh, niet verlengd. En het motto uh, van de mensen al daar is van wijken voor de rijken. En onze collega's van NHTV maken daar een reportage over. We hebben ook nog een item over de Woswaarde. Want die is nog nooit zo hoog geweest. En de grootste stijging eh, wordt geregistreerd in... Zandvoort? Ja, ja inderdaad. Jullie zou ook zeggen, natuurlijk... Uh, uh, uh, in, in Wassenaar of wat dan ook voor de hand liggend, Maar Zandvoort kan ook een uh, uh, duit in het zakje doen. En natuurlijk, even, we kijken ook nog even terug naar volgende, vorige week. Want toen was er een spektakel voor de kust van Zandvoort. Er waren honderden kitesurvers in één keer. Die, die waren bezig met een, een race in hoek van Holland... een tocht naar Den Helder... voor het goede doel. Daar hebben we ook een reportage over. Verder hebben we natuurlijk... om half vier de evenementenagenda. Zandvoort Goes Wild. Dat doen we elke, elke, elke maand oktober... in Zandvoort. En niet alleen... in het de, in de Nationaal Park... Kennemerland Maar ook... in de horeca en in de strandtenten... en in het dorp is het natuurlijk... altijd weer activiteiten. Omtrent dit thema... Uh, dan hebben, volgen we voor u nog steeds het wielrennen. De, wel de hel van het noorden. Nou, het is inderdaad een hel daar in het noorden. Het is de Casseia-rit, Parijs-Roubaix. En uh, de ene valpartij naar de andere valpartij uh, volgt elkaar op. Ze hebben nog 86 kilometer te gaan. En uh, de twee koplopers hebben een voorsprong van 12 seconden op de tweede groep. Uh, dan hebben we uh, kwart over... Nou ja, dat is alweer de volgende uur. Maar in ieder geval we hebben we genoeg items in dit komende tweede uur. Oh, wat het ook wel leuk is om even te vermelden... is in de, de Franse Ligue, La Liga... Uh, speelde Paris saint Germain onlangs... of tenminste nog net geleden uh, uit tegen Rennes... En die hebben ren stond zevende en Paris saint stond natuurlijk eerste. Maar die partij heeft Paris saint verloren met 2 tegen 0. Zo zie je maar weer, met geld kan je niet alles bereiken, Albert-Jan. Ik zat op deze mooie uitspraak te wachten. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En uh, we gaan het zo meteen over die uh, waswaarde hebben in uh, Zandvoort... met de hoogste stijging. Maar onze uh, noorderburen uh, zeg maar, uh, bij uh, Bloemendaal... die doen het helemaal goed, hè? want uh, die hebben de hoogste boswaarde van uh, Nederland. Weet je hoe hoog die is? Dat ga je, me, dat ga je de luisteraars nu vertellen. 778.000 euro gemiddeld. Ja. De woswaarde in uh, Bloemendaal per huis... Nou, ja, hebben ze ook nog een aantal sociale huurwoningen en dergelijke. Dus er moeten ook een paar woningen van een paar miljoen uh, zeker uh, bij zitten. Ja, nou, maar wel, we hebben wel een tuintje, denk ik. Een huisje met een, een tuintje, tuintje, ja. Ja, precies, 778.000 euro. Ja. Hoogste boswaarde in uh, Bloemendaal en uh, Zandvoort. Nou, die doen het ook best aardig. Daarover uh, straks meer... Verder heb je het over de helft van het noorden. Inderdaad, ook uh, vandaag bijna mannen weer een uh, helft van het uh, noorden. En uh, ja, dat, uh, dat gaan we even, even me-believen. Want uh, ik heb een plaat gevonden over uh, Parijs-Roubaix. Oh, oké. Okay. Ja, gaan we nu naar luisteren. Van de kou, dit is de puurste vorm van rouw. Elke vezel in zijn lichaam doet hier pijn. Zijn fiets trilt bijna uit zijn handen. Zijn spieren trekken samen, hij verzuurt. Hij moet door en geeft niet op. Door tot op het bot. Door tot voor, hoe lang het ook maar duurt. Parijs-Houbert Meer dan honderd jaar geleden Van de stad door het bos van Waller. Halen en bovendien is dat daar al geweest. Over Casia moet die heersen, wat zijn droom is hier als eerste. Met twee handen in de lucht over de streep, als die wind heeft die geschiedenis geschreven. En niemand die vandaag nog ooit vergeet, want met een hij werd gescholden achteraan. Het is onmenselijk wat deze jongen deed. Parijs Robert meer dan honderd jaar geleden van de stad. ruim 80 kilometer te gaan in de hel van het noorden, Albert-Jan. Ja, en de groep van Van der Poel zit, ligt als de derde groep op een kleine minuut achterstand op de koploper. Oké, okay, we hebben het over Parijs-Roubaix. En daar zong ook een uh, Lea Alkemaar een hele mooie plaat uh, over. En die hoort je juist op de zondagmiddag. Nogmaals een uh, hele goede middag en leuk dat je erbij bent. Ik doe niks en ik doe niks Ik hang alleen maar rond Kijk eens door de ramen en ik kraap wat aan me komt. Ik zie niks en ik hoor niks. Mijn hoofd zit vol met zwart, ik voel alleen. Niks. Ik sta wat voor mij uit Ik neem nog maar een biertje En ik speel wat op mijn fluit Ik sta op, ik ga naar bed Omdat dat zo moet Ik wacht op wat gaat komen Toch echt wel de grootste hit van De Dijk. De Nederlandse band uiteraard die al heel veel succesvolle platen heeft gemaakt. Waaronder deze, de bloedend hart van ze. Dat allemaal op een regenachtige zondagmiddag. Maar hopelijk gaat de zon nog eventjes komen. Nou, de zon schijnt niet boven de camping Zandervoerde hier in Zandvoort. Nee, want het lijkt erop dat, uh, dat meer dan 200 huurders... op de Zandvoortse camping Zandenvoerden hun geliefde stekje op de camping kwijt gaan raken. De nieuwe eigenaar van de camping wil dat de staakervens... na vele jaren plaats gaan maken voor luxe vakantiewoningen. De contracten van de trouwe gasten, voornamelijk Amsterdammers... worden niet verlengd, maar ze laten het er niet bij liggen. En hun slogan is wijken voor de rijken. Onze collega's van NHTV maken er de volgende reportage... Ja. ja, echt slapeloze nachten ervan. Amsterdammers Ans en haar zoon Joey maken zich grote zorgen. Hun 46e zomerseizoen zit erop op Camping Zandenvoerde in Zandvoort. En het kon wel eens een van de laatste voorsten zijn geweest. De nieuwe eigenaar van het terrein willen namelijk luxe vakantiewoningen bouwen. En daarom worden alle contracten niet meer verlengd. Nou, bespottelijk, Echt schandelijk. Ik vind dat de regering daar niks aan gaat doen. Want er gaat op heel veel campings gaat het gebeuren. Ik voel je ja, de Man met de aardbeiden blijft niks over. We moeten werken voor de... Dat is mijn leus geworden. En, uh, dat betekent dat de normale recreant hier weg moet. En er worden bungalows gebouwd die vanaf 250.000 euro aan te schaffen zijn. Kamperen, nou, dat, dat is ook niet meer voor, voor onze mensen mogelijk. De eigenaar mag de contracten opzeggen en natuurlijk doen met de grond wat hij wil. Als het maar binnen het bestemmingsplan valt. De betrokken projectontwikkelaar en de gemeente Zandvoort zeggen dat dat het geval is... en de eerste bouwwerkzaamheden gaan al snel beginnen... De huurders laten het er niet bij zitten. Ze gaan de strijd aan. Desnoods tot en met de rechter. Het ja, is Natura 2000 gebied. Het is een beschermd gebied in heel Europa. Natura 2000. Nou, als je daar iets wil gaan veranderen in infrastructuur of je wil bouwen, heb je daar gewoon echt vergunningen voor nodig. En zover wij weten, zijn die er niet. Het vakantiepark gaat nu een paar maanden dicht. Na de winter komen Joey en Ans en vele andere Amsterdammers weer terug voor mogelijk hun allerlaatste zomer op Zandvoorde. Ik ben er bang voor, maar we hopen het verniet. Ja. We hebben enige enig, uh, hoop nog. Nou ja, in ieder geval, uh, dank uh, aan uh, NH Nieuws voor uh, deze reportage. En het treurig nieuws inderdaad voor uh, Zandvoorde. Een donkere wolk hangt uh, boven de camping uh, hier in uh, Zandvoorts. En uh, ja, ze zeggen altijd, uh, ook uh, Peter Gilles, die ken je waarschijnlijk nog wel van uh, tv. Die zegt altijd, massa is kassa, weet je ja, wel? Ja. Nou ja, deze mensen moeten ook gaan wijken. Wijken voor de rijken, zoals het bestuur van Sander Voordeur in de reportage ook noemt. We gaan afwachten hoe dat verder gaat aflopen. En of inderdaad de rechtszaak die ze willen aanspannen. omdat het een Natura 2000 gebied is. Wat er natuurlijk ook wel waar is. Dus misschien maken ze daar nog enige kans op. Maar. Ja, Als het binnen het bestemmingsplan uh, past en de gemeente staat erachter... Ja, dan sta je al uh, aardig achter. Nou ja, We hebben natuurlijk al een voorbeeld. Hè? Bedoel, de, de, de, naast het circuit was dat... Ja, al, Curious. Dat, cu is ook curious. Een, uh, dat is een duidelijk voorbeeld daarvan. Nou, die, die, die caravans en dergelijke moesten ook allemaal wegwijken voor. Camping nou. de branding uh, was dat. Ja, uh, de camping de branding. Nou. En dit is dan uh, de volgende fase. Nou ja, we volgen het voor u uh, op de voet. En uh, als er ontwikkelingen zijn, zullen we jullie zeker niet uh, achterhouden. Nee, maar je merkt het uh, ook uh, bij, uh, bij wijk aan zee en uh, dergelijke. En, uh, de gebieden uh, daaromheen, muiden. Dat ook uh, daar de campings uh, moeten, moeten wijken voor, uh, voor woningbouw. Of inderdaad voor uh, ja, bungaloodjes van, uh, van een paar ton, zeg ja, maar. klopt. Dus uh, ja, die zitten niet meer te wachten op iemand uh, die met een uh, ongebouwde stakerven daar uh, bifaceert. Helaas. Uh, dus uh, slecht nieuws voor uh, de bewoners van Camping Sondervoerden. Met name de Amsterdammers zijn dat natuurlijk. Maar ze zijn van harte welkom. momenteel in de rust wat betreft de twee voetbalwedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Straks daar veel meer over, maar uiteraard nog even één plaatje en dan gaan we even kijken naar de evenementen wat er de komende dagen allemaal te doen is. Dat is uitgezocht door collega Albert-Jan Vos en hoor je ze dadelijk. Eerst hoor je Ario Speedwagon en van Ario Speedwagon gaan we naar Earth, Wind en Fire toe. While, to love was all we could...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 We were something happened And yesterday was all we had Zo'n dag uh, Albert-Jan, dan wil je gewoon iets van Earth, Winter, Fire draaien. Nou weet ik dat jij helemaal gek bent van uh, fantasy, maar die draai ik uh, zo vaak. Dus uh, ditmaal een uh, andere gekozen, maar ook lekker toch? Of ja, niet? nee, helemaal leuk. Ja. Ik ben uh, jaren jonger in één keer. Nou, helemaal goed. <laughs> After the love has gone. En uh, we gaan eens even kijken naar uh, de rust. Want uh, dat is het op dit moment uh, bij twee uh, wedstrijden. We hebben de wedstrijden die om half drie gestart zijn. Ajax tegen FC Utrecht. Daar is nog niet gescoord. Nog steeds 0 tegen 0. En SC Kambuur ontvangt thuis AZ. Daar is de tussenstand 0 tegen 2. Nou, dan gaan we naar de evenementen toe. Gaan we doen. Ik zei het al in de opening van ons programma. Oktober Goals Wild in Zandvoort. Dat is echt het motto elke maand oktober.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 In de Amsterdamse waterleiding Duinen leeft een grote populatie damherten van, de grootste populatie damherten van Nederland. Deze zijn het hele jaar door te zien, waardoor de paartijd is een bezoek in oktober wel heel speciaal. Want tijdens de wildwandelingen van anderhalf à twee uur loop je buiten de gebaande paden, paden op zoek naar burlende en vechtende herten. De gids vertelt je onderweg alles over het gebied en een fascinerende paringsritueel. Tijdens de herfstvakantie worden speciale kinderwandelingen georganiseerd en er is een bepaald aantal plekken voor de wandelingen. Kijk voor meer informatie en reserveringen op www.zandvoortgoeswild.nl www Behalve de damherten in de waterleiding Duinen heeft Zandvoort ook andere bijzondere natuur te bieden.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 Maak kennis met de wildwatersporten, golf of kitesurfen. Of ga slippen op het circuit. Natuurlijk sluit je jouw dag af bij een van de st strandpaviljoens... en een van de gezellige horecazaken in het centrum van Zandvoort... met uiteraard warme wel bij de open haard. Want het is alweer de laatste maand dat je de seizoenspaviljoens uh, kunt bezoeken. Ook daarover meer informatie over de wildwandelingen... watersport in Zandvoort en overige activiteiten in oktober... Kijk dan op www.zandvoortgoeswild.nl www.zandvoortgoeswild.nl Verder, Classic concerts pakt de draad ook weer op. Ga daarvoor naar de, uh, hun website www.classicconcerts.nl. Het Zandvoorts mannenkoor is ook alweer druk aan het reporteren. Ga daarvoor naar hun website. Het Zandvoorts Museum heeft diverse exposities. We hebben een pub-up museum in het Raadhuisplein. En nog vele, vele andere activiteiten...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 De Veiligheidsrisico Regio Kennemerland krijgt daarmee op tijd inzicht in het aantal evenementen in de regio. Evenementen vragen namelijk capaciteit van politie, brandweer en de GEHOR, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Als bekend is welke evenementen in de regio worden georganiseerd, kan worden ingespeeld op piekperiodes. Een evenement aanmelden en eventuele vragen stellen kan via evenementencommissie evenementencommissie-apenstaatjesandvoort.nl En deze melding staat overigens los van het formele vergunningstraject van de gemeente Zandvoort. Uh, ga daarvoor naar de website van de gemeente Zandvoort. Uh, nogmaals meer informatie over... Het organiseren van de evenementen in Zandvoort is uiteraard te vinden, zoals gezegd, op de website van onze gemeente Zandvoort. En dan hebben we nog uh, Jess in uh, Zandvoort ja, uh, volgende week. Ik wist dat ik ja, er was. Ja, want dan hebben we Edwin Rutten. Of, weet ja. je wel. Maar daar hoef je geen kaartje meer voor te kopen. Nee, want die is al uitgevoerd. Maar hij is wel bekend van deze vuist op yes, deze yes. Uh, vuist. Nou ja, die ken je wel natuurlijk. Dus uh, Edwin Rutten volgende week in, uh, in gebouw De Krocht. Laten we hopen dat het ook een uh, mooi uh, nieuw gebouw, uh, de krocht, uh, gaat uh, worden. Want uh, ook daar zijn de plannen inmiddels voor uh, in uh, volle gang hier in Zandvoorts. Dankjewel Albert Jan voor de evenementenagenda. En uiteraard ook uh, op de CFM-app kan je de diverse evenementen nalezen. Dus mocht je de app nog niet hebben, download hem dan. Hè. Gewoon verkrijgbaar in onder meer de Play Store. Zoek even onder ZFM Zandvoorts. Dit moment is deze pas. Joust. en uh, Love Tonight. Ja, lekker deuntje zo op de zondagmiddag. Hè? Het regent, dus uh, lekker blijf luisteren naar de Zandvoortse radio... op deze zondagmiddag. En anders ga je vanavond ook eventjes een bioscoopje pakken... want hij is, uh, uiteindelijk is hij uit, hè? Hij is, Ja, is hij is anderhalf, uit. anderhalf jaar lang vertraagd. Maar... We, we hebben er even op moeten wachten, maar dan krijg je wel wat. Want uh, inderdaad, de James Bond-film, de laatste van uh, de huidige speler. Hoe heet hij ook weer? Uh, Goeie vraag, zoeken Oké, okay, ja, ja. Nu het veel vragen komt, dan weet ik het dus niet. Ja, ja nee, ik ook niet. Dus, uh, maar goed. Maar goed, we gaan uh, luisteren naar uh, inderdaad de plaat. Uh, die hoort bij deze James Bond-film. No time to die, Hier is Billie Eilish. I should have known. Close to show that the blood you bleed is just the blood you own we were a pair but I saw you there too much to bear This far away from fair Was I still Toen wij net de evenementagenda aan jullie brachten op de radio... dachten we ook van, hé, je kan ook een bioscoopje pakken. En dan kwamen we al snel op de nieuwe James Bond-film... Ja. No Time to Die. En toen hey. zei ik van, ja, dat is de laatste van deze huidige Bond. Ja, maar hoe heet die ook alweer? We hadden gelukkig een, een, een, een, een attente luisteraar uit Arnhem en omstreken. En die wist ons te melden, wat wij inmiddels ook alweer wisten. Maar goed, toch heel attent... Daniel Gregg. Oké, okay, dus uh, Daniels uh, laatste keer. Ja, ja en uh, wie gaat hem opvolgen? Nou ja, die discussie gaat alweer. En snap je hem, in de tegenwoordige tijd... moet er eigenlijk uh, minimaal iemand zijn die... Uh, ja, als ik het zo mag zeggen hoor, die zwart is... Die uh, in ieder geval niet... Uh, van, uh, uh, uh, oh, ja. nou, hoe moet ik dat zeggen? Genderneutraal. Ja, precies. Genderneutraal Gen, gender uh, moet diegene zijn. Dus zwart genderneutraal En uh, ga zo maar door. Ja, dus dat wordt een hele zoektocht, ja. denk ik. Nou, maar ik ben benieuwd. En het mag ook een vrouw zijn, trouwens. Ja, dat wordt ook overgesproken. Ja, hè, dat een, ja, ja, ja, Een vrouw ja, ja. moet worden. Dus... Nou, nou, we wachten het gewoon af. Daniel ook... Crack, de laatste keer. Maar ja... Hele programma, uh, als je er vanaf twee uur bij bent geweest, staat een beetje in het teken van uh, huisvesting en uh, jongerenhuisvesting en uh, nieuwbouwplekken uh, uh, gerealiseerd. Ook voor, voor jongeren. Uh, maar uh, de voswaarde, die vergeten we af en toe, en die is nog nooit zo hoog. Grootste stijging in Zandvoort. Heel goed. De gemiddelde waarde van een woning in Noord-Holland... is afgelopen jaar met 9% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Daarmee het de gemiddelde WOS-waarde... Wat is de uh, volledige tekst? Waarde onroerend goed zaakbelasting. Ja, de wet... Onroerend goed zaakbelasting. Ja, klopt. Uh, van een huis in Noord-Holland is 367.000 euro. Het hoogst in vergelijking met alle andere provincies. De gemiddelde woningwaarde in Nederland is 290.000 euro... Dat is al een record. Nog nooit was de gemiddelde wos huis zo hoog. Ten opzichte van vorig jaar is de wos met 7% gestegen. In Noord-Holland was de stijging het kleinst. De waarde van een huis in onze provincie steeg het hardst in Zandvoort. Vergeleken met vorig jaar is de wos van een huis in Zandvoort met 11% gestegen. 11%! Ook in de gemeente Haarlemmeer was er een grootste stijging van 10,2%. In Amsterdam is de waarde van een woning het minst gestegen, slechts 1,2 procent. En dan kom ik even terug wat jij zei. De duurste huizen staan in Bloemendaal. Want in Noord-Holland is de gemiddelde boswaarde het hoogst in alle provincies. In Bloemendaal staan de duurste huizen. Daar is de waarde van een huis gemiddeld 778.000 euro. Laren 719.000 euro. En Blarikum 685.000 euro. Vullen, vullen de top drie aan. Met meer dan een ton lager vocht heemstede met 554.000 euro. Dus Zandvoort doet in ieder geval goed mee qua procentuele stijging. Dat zeker, ja. En in uh, Bloemendaal Sta heb je een heel duur huis. hem ook trouwens, hè? Ja, klopt. En dan kom ik nog eventjes... Ik zat van de week uh, Lang Leven De Liefde te kijken op uh, SBS6. Zo'n leuk programma. Oké. Okay. En uh, ja, dat is dagelijks uh, een half uurtje. Dan, uh, dan uh, worden mensen gekoppeld die bij elkaar zouden passen door de, de match die uitgekozen is door het team, zeg maar. En van de week was er een, een koppel, een, een meisje en een jongen. En uh, die jongen die kwam uit Blaricum. Oké. Okay. Nou belde die uh, vriendin, of nee, dat meisje belde haar uh, vriendin op. En uh, ja, wat vind je van die jongen? Ja, hij is wel aardig, maar ik weet het nog niet... En hij komt uh, uit uh, Blaricum en uh, meteen die vriendin... Oh, die moest houden, halen, want uh, <laughs> oh, ja. ik, uh, die is rijk, <laughs> weet je wel. <laughs> daar, <boswaardig> <laughs> daar is de boswaarde goed hoog. Daar is de boswaarde goed hoog. Dus daar uh, nee, moest ik meteen naar denken. Sans, wat doet goed mee uh, met de top 10 in ieder geval in onze provincie. Zeker. Nou, of we er blij mee zijn, hè, dat is weer een andere zaak. Je kan ook zeggen, de huizen zijn hier, uh, goed, uh, liggen goed in de markt. De belastingmarkt dan. Ja, nee, dan ben ik het met je. Ja. ja. <laughs> Hier is Cold Hearts, de nieuwe single van uh, LG John en uh, Dua Lipa. juist het uh, verhaal over de boswaarde van uh, collega Albert-Jan. Maar we leven wel in een gaaf land, uh, Albert-Jan, dus... Uh... Nee, je mag, gewoon, je mag gewoon doorgaan hoor, met je positieve bericht. <laughs> ja. Nee, het wordt nu tijd voor echt een, mooi, een positief bericht. Goed, uh, het was namelijk een spektakel uh, vorige week voor de kust van Zandvoort. Want afgelopen donderdag uh, waren 100 kitesurvers op een hoge snelheid uh, voorbij aan het razen hier voor het strand. Ze begonnen namelijk die dag vroeg in Hoek van Holland aan een tocht naar Den Helder voor het goede doel. Het was een feestje op het water, al dus deelnemer Koen Parlevliet. Onze mediapartner NHTV maakte er de volgende reportage. Even een beetje kielen kielen, weinig wind. Dus dat was voor iedereen even aanpoten, nu wordt het dus steeds beter. En dan denk ik vanmiddag wordt het echt een feestje op het water. We zijn voor de Nederlandse hartstichting zijn we een tocht aan het doen van Hoek van Holland te kijten naar Den Helder... En daar begin je toch eens vroeg mee, zodra de zon opkomt eigenlijk. En dat is een tocht van 140 kilometer naar de andere kant van Nederland. En dat levert een waar spektakel op langs de kust voor Zandvoort. Honderden keiters schuren voorbij en dat trekt de aandacht. Ja, ik vind het fantastisch. Uh, dit maak je zelden mee. Hè. Zo hele sliert uh, die dit zo gepland hebben. Uh, voor de wind helemaal naar de helder. Met deze windkracht, fantastisch. Er zijn een aantal vrienden van mij die doen ook mee. En uh, het is leuk om ze hier op het water tegen te komen en te zien hoe ze... Uh, deze barren toch weten af te maken. En ik heb de app bij me. Dus ik weet precies waar ze zijn. Ik kan inloggen op, uh, op de kiter die ik wil volgen. En er zijn er drie, dat is één groep. En daar zit mijn zoon bij. Er is een limiet aan het aantal mensen wat ik kan meedoen helaas. Uh, dus je moet je van tevoren inschrijven. Maar het lijkt me wel leuk om zeker een keer mee te doen. En je moet ook wel echt trainen ervoor. Je moet wel een beetje lange afstanden gaan oefenen om uh, die 180 kilometer te kunnen, uh, kunnen kiten. Op een gegeven moment ga je het wel voelen zeg maar, aan, je, aan je knieën, aan je. Uh... Aan je ribben, aan je rug. Dus dan wordt het op laatst wordt het laatste een beetje op karakter doorzetten. Ja, maar het is gewoon heel vet. Dus je krijgt er alleen maar zin in. Iedereen staat lachen naar elkaar. Met elkaar aan het spelen op het water. Lekker springen over elkaar heen. Superleuk. Ja, Koen uh, Parlevliet was er uh, heel positief over. Maar het is ook een heel uh, spektakel natuurlijk. Van hoek tot helder. Hoeveel kilometer was het ook weer? 130 of nee, zo, 150. hè? 150. 150 kilometer, niet te geloven. Maar grandioos, dat was echt een mooi spektakel. Al die kitesurvers overbij voor het strand langs. Prachtig, afgelopen donderdag. Zeker, dank aan NH-nieuws voor deze reportage. We gaan alweer nou weer op naar het nieuws weer van 4 uur. Maar we hebben vandaag een feestje, Albert-Jan. <laughs> ja, nou. daar ben je stil van, hè? Ja, daar ben ik ook helemaal stil van. We hebben dan. namelijk een jarige... Verdell. Hij heet uh, Sting. En Sting is ah. vandaag 70 jaar geworden. Dus uh, nou, Sting heeft uh, zowel solo als uh, bij de police uh, heel veel grote hits gescoord. Uh, in totaal uh, geloof ik zelfs uh, een stuk of uh, 16. 8 bij uh, de police en achter uh, solo. En uh, ja, een van die solo hits die uh, draaide gisteren in de uitvoering van uh, Chris Kapp. Vertel. En dan hebben we het over Englishmen in New York. Ah ja, vrachtig. En dan gaan we naar luisteren tot aan het nieuws en weer van 4 uur. En Sting, van harte gefeliciteerd, 70 jaar vandaag. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side.